kunnen met bedakiline betere en korte medicijnkuren worden ontwikkeld. De huidige remedie tegen resistente tuberculose... bestaat uit een langdurige kuur waarbij heftige bijwerkingen voorkomen. De pier van Scheveningen is failliet. Horecaconcern Van de Valk, dat de eigenaar is... heeft het faillissement vlak voor de jaarwisseling aangevraagd. De pier was al een tijd lang niet meer rendabel. Volgens Van de Valk waren de onderhoudskosten niet meer op te brengen. Pogingen om hem te verkopen mislukten...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 Ja, u bent terug bij Villa-Vepirol. Een half uur lang aandacht voor het buitenland... met onze panelgasten Bernard Hammelburg... Buitenland commentator van radiozender BNR... en militair historicus Chris Klep. Allebei hartelijk welkom. Goedemiddag. Um, ja, Amerika heeft eindelijk een deal. De Republikeinen en Democraten zijn net voor of op de deadline een akkoord overeengekomen. Een pakket maatregelen waar zowel de democraten als de republike republikeinen... niet tevreden over zijn, als we de commentaren mogen geloven. Um, ja, Bernard Hamelburg, een zachte landing. Uh, is er veel ellende voorkomen met dit akkoord, of juist niet? Nee, volgens mij niet. Nee? Nee, volgens mij is het, om maar een hmm. gewoon Nederlands woord te gebruiken, nep. Want ze hebben dus, er waren twee dingen, namelijk de belastingen die omhoog... Zouden gaan. En de schulden die uh, zouden worden versneld zouden worden afgelast. Dat laatste probleem hebben ze gewoon niet aangepakt. Dus daar ja. hebben ze een mooi woord voor. In de Amerikaanse politiek sequestration. Dat betekent op een zijspoor zetten. En ze hebben gezegd, nou laten we dat hele pakket van die bezuinigingen, nou even parkeren. Met, voor een maand of twee. Maar dan zie je meteen al de ellende aankomen. Want dat is ook het moment waarop Amerika zijn schuldenplafond bereikt, en dat moet dus ook weer verhoogd. Dus daar komt nog een enorm bloedbad. En de andere kant, die belastingverhoging, uh, de democraten hebben een klein beetje hun zin gekregen, die is dan van toepassing op uh, mensen die meer dan 4,5 ton verdienen, maar dat is in, net als bij ons, dat is maar een heel klein beetje, ik weet niet, 1% of 2%, daar kun je in elk geval de economie niet mee redden. En uh, um, de, de, de, de rest is eigenlijk niet geregeld. Ja, dus, ik hoorde een en commentator. En door, ja, nog, ja. nog één aspectje, is wel belangrijk om te zeggen. Wat wel automatisch ingaat, is een verhoging van de sociale lasten. Hey, je hebt in Amerika een verzekering voor ziektekosten voor je oude dag. Dat heet uh, Medicare. En er is ook iets dat heet Medicaid. Dat is een, een, een soort ziekenfonds voor mensen die onder de armoegrens leven en daar is een heffing op... en die gaat met iets van 2 of 3 procent omhoog voor iedereen. Dus dat hebben ze sowieso niet kunnen redden. Dus, dus in feite is het niks. Ja, uh, ze zijn het zo oneens met elkaar, de Republikeinen en de Democraten... dat dit nog vaak terug zal keren, dit probleem. Ja, en het gaat eigenlijk steeds om hetzelfde thema. Er is in de Verenigde Staten al vanaf het moment dat het land ontstond een klassieke afkeer van federale belastingen. Niet van lokale belastingen, moet ik zeggen. Dus mensen zijn graag bereid om te betalen... voor hun staat of hun dorp of hun stad. Ja. Maar het idee dat je belastingen afdraagt aan een stel... Uh, rare mensen heel ver weg. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde... wat wij op het ogenblik in de Europese Unie ja, meemaken met niet Brussel. aan Brussel. Die afkeer, die heb je in Amerika mm. traditioneel. Omdat ze zeggen, dat zijn de stel mensen dat zijn, die, die grijpen ons geld. We kunnen niet zien wat ze ermee doen. En als het nou alleen maar ging om het leger en om het aanleggen van wegen... dan zouden we daar nog wel mee kunnen leven. Maar er zijn allerlei uh, uh, middelen die zij aan de bevolking onttrekken... En daar bestaat het traditioneel bezwaar tegen. En dat is, dat is uh, verpersoonlijk in die Tea Party. Ja. Uh, en die, die, dat zijn maar 60 uh, leden van het congres van 435 man. Dus het is niet zo'n hele grote groep. Maar de, de invloed is toch overweldigend. Dus je ziet nu dat, vooral aan de republikeinse kant... elk idee dat je problemen fiscaliseert... en een fatsoenlijke samenleving moet dat doen. Als je zo diep in de problemen zit, moet je gewoon de belasting verhogen. Het is ook niet het einde van de wereld. Maar bij dat idee alleen al gaan ze geheel op tilt. En dat, dat probleem zal blijven komen. Chris Klep, uh, zijn er parallellen met Europa uh, te trekken? <laughs> ja, die, die uh, far away government of whom we expect nothing. Hè? Dat is een beetje het... Uh... Ja, ja. Uh, behalve als er geld te verdelen valt, uh, dan natuurlijk wel. Nee, la laten we wel eerlijk zijn, de parallel tussen Europa, de Europese Unie en Amerika gaat natuurlijk tot op zekere hoogte op, maar, maar niet wezenlijk. Uh, Europa is verdeeld in 28 verschillende uh, landen die allemaal hun eigen beleid voeren, die allemaal hun eigen nationale politiek voeren. En natuurlijk geldt dat voor Amerikaanse staten natuurlijk ook wel, voor de deelstaten wel. Maar laten we wel realistisch blijven. Amerika is één land, het is een federale staat, dat is het al, dat zal Europa niet snel worden denk ik. Ja. Het spreekt één taal, het heeft een ongelooflijk sterk infrastructuur. Maar de manier hoe we met schulden omgaan is wel ongeveer gelijk, toch? Of niet? Ja, maar ik denk dat wel het grote verschil is dat Amerika het uiteindelijk kan hebben en al een hele tijd heeft. Laten we niet vergeten, uh, dit is natuurlijk ook voor een gedeelte politiek voor de BUNE. Dat is heel gevaarlijk om te zeggen. Uh, maar dit heeft natuurlijk ook te maken met dat beroemde bipartisanship in, uh, in Amerika. Waarin je een hele scherpe verdeling hebt, een hele scherpe kloof en klif tussen uh, twee partijen. En waarin binnen de partijen bovendien alles nog heel sterk verdeeld is. Hè? De, de Tea Party aan de rechterkant is, is heel wezenlijk anders dan wat je de progressieve vleugel van de republikeinen zou kunnen noemen. Maar ook binnen de, de democraten heb je weer conservatieve en, en progressieve. Dus het is ongelooflijk verdeeld. En het heeft denk ik ook wel iets te maken met, met het presidentiële systeem. En waar je zeg maar, in Europa nog helemaal niet één persoon hebt die, heeft, uh, hebt die uh, Europa vertegenwoordigt. heb je dat in Amerika natuurlijk wel. Dat is de president. En uh, ik denk wel eens van... Uh, dit, Amerika kan zich dit permitteren en zal dit ook wel weer overleven, denk ik. Hè? Deze fiscal cliff, die in de cartoon zal weer fiscal hop genoemd worden... en fiscal stop genoemd worden. Ik bedoel, er zijn allerlei termen voor te bedenken. Maar Amerika zal ook dit overleven. De continuïteit ja. van de Amerikaanse economie is zo wezenlijk veel sterker dan die van Europa, dat je de parallel, denk ik eerlijk gezegd... niet eens kan trekken. Maar ik kom toch even terug met mijn vraag. Want uh -huh. uh, als de Republikeinen en de Democraten het niet eens worden... of zo ver uit elkaar blijven liggen... dan uh, stort je misschien niet onmiddellijk in het ravijn... maar blijf je er wel een tijdje langslopen, Bernard Hommel. Dat is waar, maar je moet ook uitkijken met die term fiscal cliff. Daar maak Ik, ik ook vind het een, een mooie term. Is heel mooi Hoe bedacht. klinkt dat? Ja, nee, Het klinkt heel mooi, <laughs> maar het is helemaal niet zo'n ernstige afgrond. Zelfs als er niets zou zijn gebeurd... Dan, dat ben ik ook met Chris eens, hoor. het is zo'n ijzersterke grote economie... die kan wel een tik hebben. Dan zouden dus wat versnelde bezuinigingen zijn doorgevoerd... Oh. en er zouden wat belastingen omhoog gaan. Maar om je een idee te geven, voor een inkomen tot anderhalve ton... dat heb ik nog even opgezocht, uh, daar is de belasting nu 25%. En als die fiscal cliff er zou komen, zou die omhoog zijn gegaan naar 28%. Nou, voor dat bedrag springt denk ik de gemiddelde Nederlander mm. vrijwillig in die ik, afgrond. Ik <laughs> ja. En ik heb het ook eens uitgezocht voor 4 ton. Dat, dat, is toch maar, dat zijn toch maar heel weinig mensen die zoveel geld verdienen. En dan ligt het op iets van 39,5 procent. Dus het is, ook allemaal, het is niet zo erg als iedereen het maakt. Ja. En daar zijn uh, dan ook allemaal weer subregelingen getroffen... die dan is... die 39 procent ook weer naar beneden doen komen... Ja. zodat je uiteindelijk toch op die 35 procent uitkomt. Precies, en, en de gemiddelde belastingdruk... In, in, laten we zeggen, in, in New York, waar ik gedeeltelijk woon... is hij vergelijkbaar met Nederland. Daar is hij heel hoog. Maar in Florida waar in betaal Kansas, je belasting? Wat zeg je? <laughs> waar betaal jij belasting? Ik betaal in Nederland ja. en in de Verenigde Staten belasting. Ja, ja. Want als je ingezetene bent van de Verenigde Staten... ben je dat verplicht. Trouwens, dat geldt hier ook. Um, dus ik heb nergens voordelen, hoor. Voor dat, laat ik dat meteen wegnemen. En ik val gelukkig ook niet in die categorie... die <laughs> zulke <ik laughs> enorme zorgen hoeven te maken. Maar ik wou maar zeggen... Ook als het allemaal was gebeurd, het is wel vervelend ja. op, laten we zeggen, een inkomen van 50.000 dollar. Dat is redelijk gemiddeld. Als je dan plotseling 3.000 of 4.000 dollar per jaar meer kwijt bent, dat is wel lastig. Maar val je daar nou van om, of mm. kun je dan plotseling niet meer eten? Dat is natuurlijk overdreven. Ja, Chris Klep, die zegt van het gaat beter met Amerika. Ben, je het mee eens? ben, ben ik het helemaal mee eens? Want? En dan moet je kijken naar de bedrijfsresultaten die gaan absoluut vooruit in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Het gaat in het bedrijfsleven absoluut beter dan het is gegaan. En een andere belangrijke indicator vind ik uh, de huizenprijzen. Mm. Daar is, die zitten voor het eerst sinds de crisis begon nu weer in de lift. En iedereen is dat eerst dachten ze nou zou het echt zijn. Maar dat is nu al een paar maanden het geval. Je kunt zeggen dat Amerika door het dal is wat dat betreft. Dus de Amerikaanse economie dus, uh, groeit sneller en het voordeel van de Amerikaanse economie is de zogenaamde flexibiliteit. Dat vinden wij een beetje een smerig begrip... want dat betekent dat je zomaar 10.000 man... van de een op de andere ja. seconde kunt ontslaan. Maar je kan ook weer zomaar 10.000 man... van de een op de andere seconde aannemen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij een bedrijf als Ford en General Motors. Die gaan allebei weer goed. Ja. Boeing, al die grote bedrijven gaan goed. Visklepje zit... Ja, nee, want langza langzaam zeker zal, zal de luisteraar zich gaan vragen waar we ons dan in Amerika zo druk over hebben gemaakt. Als het dan in Amerika toch nog goed gaat. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hier, uh, dat, dat, dat probeer ik dan ook een beetje op de universiteit te doceren, een mooi staaltje onderhandelingstechniek uh, aan de hand geweest is. En dat is dat men bewust deze cliff heeft opgezocht. Uh, en dat is een bekende oh, ja? tactiek uit, uh, uit de diplomatie, een bekende tactiek uit, uh, uit hogere, uh, hogere bedrijfspolitiek. En dat is dat je jezelf dwingt om tot een beslissing te komen. En dat is hier, wat is hier denk ik gebeurd? En ik denk dat de leiders van alle tweede partijen... dus van de Democraten en de Republikein het er ook op hebben laten aankomen... omdat ze weten juist hoe verdeeld hun eigen partij is. Dus dat dit uiteindelijk, wat hier vandaag of gisteren eigenlijk gebeurd is... het resultaat is van een bewuste keuze. Dit is, dit is een compromis dat is afgedwongen eh, door bijna letterlijk... Hè, zoals vroeger in de onderhandelingskamers gebeurde... om twaalf uur de klok stil te zetten. Als ik het goed begrijp is het eigenlijk pas getekend... om. Twee over of twee uur over 12 ja, uur, dus eigenlijk twee s'nachts. Ja, door Precies. de senaat. En toen moest het nog naar het huis. Precies, dus ze waren strikt genomen te laat. Niet, niet eerder is er uh, op nieuwjaar uh, een vergadering geweest, begrijp ik. En een besluit genomen sinds de Korea-oorlog in 1950. Ja, nou, dat geeft dat ook wel aan, denk ik. Ja, uh, een heel ander bericht. Hè? De VS zal rond 2022, volgens het Internationale Energieagentschap, de grootste olie- en gasproducent zijn. Ja, maar dat, ja, hoe kan ja, dat? Nou, nou, we hebben het nu eigenlijk al heel positief over Amerika. Maar het zou dus zomaar eens kunnen zijn... Even, even los van de vraag of we over die periode... in die periode nog zo afhankelijk zullen zijn... van fossiele brandstoffen. Ik denk het eerlijk gezegd wel, maar goed, dat uh, terzijde. Um, het, geeft maar, het geeft alleen maar aan... hoe sterk de Amerikaanse economie... op de langere termijn is. Als het op een bepaald moment uh, self kan worden... zelfvoorzienend wat dat betreft. Dus ook veel minder uh, kosten zal hebben... Ja. als het gaat om transport. Ook veel minder strategisch kwetsbaar zal worden. Voor, voor het, het zal niet veel minder olie hoeven uitvoeren ja. door, door het Midden-Oosten natuurlijk. Wat hier een extra reden zou kunnen zijn om zich uit het Midden-Oosten uh, verder terug te trekken. Ja, dan denk ik dat, en dat zeggen de meeste strategische denktanks ook wel. hoor In Washington en New York, men is over het algemeen niet zo heel uh, negatief. Wat men wel nu moet doen, is een aantal keuzes maken... Dat Zie je bijvoorbeeld, dat materialiseert zichzelf in de JSF bijvoorbeeld, in die Joint Strike Fighter. Er we hebben nu fundamenteel gediscussieerd over de vraag, als we dan toch bezig zijn met machtsprojectie over de wereld, hebben we dan dat soort hele dure, hele geavanceerde, technisch geavanceerde toestellen nog wel nodig? Nee, want daar heb je toch drones voor? Eh, bijvoorbeeld, en bijvoorbeeld. Heb, je over, heb je over 10, 20 jaar nog wel vliegtuigschepen nodig, om maar eens wat te noemen. Kan je ja. niet af met de kleinere schepen die veel meer kunnen? Betekent dit iets voor de positie van de VS in het Midden-Oosten? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Uh, ik denk dat wat de Amerikanen nu weer ontdekt hebben want er natuurlijk geen nieuwe les is op, uh, op strategisch gebied is dat, dat als je ergens ter plekke bent en ik, ik noem het voorbeeld van ambassadeur Stevens uh, in Libië pas geleden bij uh, de, de, de aanval op, de, op het consulaat. Wat Amerikanen nu weer ontdekken, is dat je, als je als mensen hebt... dat je ook extreem kwetsbaar wordt. De Amerikanen zijn in potentie overal een doelwit. Maar dat altijd... wisten dus ze toch al sinds 1979. Ja, maar ze merken het. Ze, ze leren die les weer. En, en zoals met al dit soort lessen is, je leert ze elke keer weer opnieuw. Terwijl een historicus zal zeggen, nou, dat wist je 20 jaar geleden ook al. Ja. Ja, om het ja, we even in perspectief te plaatsen. Amerika is nu de derde olieleverancier ter wereld. Olieproducent ter wereld. En is inderdaad hard op weg om nummer één te worden... Op dit moment, de belangrijkste leveranciers zijn Canada, Mexico en Venezuela. Wat op zichzelf koddig is als je mm. kijkt hoe Amerika en Venezuela tegen elkaar te keer gaan. Maar in werkelijkheid zijn ze dus enorm vervlochten. Op dit moment importeert Amerika uit het Midden-Oosten nog maar anderhalf procent van zijn olie. Uh, en met de ontwikkeling en ontdekking van schaliegas en schalieolie wordt die afhankelijkheid steeds kleiner. En er komt heel snel een moment dat Amerika, precies zoals Chris zegt, misschien helemaal geen belangstelling meer heeft voor het Midden-Oosten. Er komt een moment waarop Amerika misschien zal zeggen, wat kan het ons eigenlijk schelen... of de straat van Hormuz nou wel of niet geblokkeerd wordt ja. door, ik zeg maar eens wat, Iran. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Ja, maar, ja, maar, toch, maar je ja. moet er toch over nadenken. Want uh, het, het, het is wel degelijk een tendens die je, die je ziet, uh, nu al. De belangstelling neemt af. Er zijn uh, vliegdekschepen verplaatst van het Midden-Oosten naar het Verre Oosten. Gewoon omdat ze zeggen, we hebben daar minder zorgen dan vroeger. En als er geen vrede komt tussen de Israëli's en de Palestijnen... nou dan maar niet, wat kan het ons eigenlijk nog schelen? Dat moment komt snel dichterbij. En waarom is het voor ons zo belangrijk? Omdat wij in Europa eigenlijk nooit... een onafhankelijke eigen energiepolitiek hebben ontwikkeld. We hebben altijd meegereden op de bagagedrager van de Amerikanen. En wij krijgen nog steeds, ik denk wel 30% of zo van onze energie... via die straat van Hormuz. Ja. Dus voor, voor Europa breekt het moment aan... waarop we de koppen bij elkaar moeten steken... en echt zelf een nieuwe, goede energiepolitiek moeten ontwikkelen. Ja, maar het Midden-Oosten gaat natuurlijk niet alleen over energie. Het gaat ook over geopolitiek. Ik bedoel, het zou een drama zijn als Egypte... nou ja, niks meer te maken wil hebben met Amerika. Ja, maar het is vanuit de Amerikanen. De Amerikanen hebben eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog... misschien al wel sinds de Eerste Wereldoorlog... de vraag, wat zijn onze belangrijkste regio's? Waar hebben wij strategische belangen? Ja. Nou, die keuze die is in de loop van de tijd uh, uh, veranderd. Er wordt al zo mooi gezegd van... ja, Amerika maakt strategische keuzes. Nee, de strategische keuzes komen, op, komen ook op Amerika af natuurlijk... Uh, als India en China opkomen, dan is er voor Amerika geen andere keus dan zich daarop uh, te gaan betrekken. En ik, ik was recent ook bij de NAVO. Men maakt zich daar wezenlijk heel erg druk om uh, wat Amerika over vijf jaar gaat doen, of over tien jaar gaat doen. De helft, van de, Amerikaanse, helft van de Amerikaanse troepen is al weg, uh, de helft van, uh, van, van de Amerikaanse wapensystemen wordt al teruggetrokken. Nou, de Oost-Europeanen zijn, zijn, zijn des duvels. Die, die hebben zoiets van: ja, kijk, onze grote vijand is Rusland. Uh, wij willen graag dat er Amerikaanse vliegbasis in Polen komen, in Hongarije. En wat zijn de Amerikanen aan het doen? Die zijn aan het bezuinigen. Ja, oké, okay, maar dat terug. is Europa. Even het mi Midden-Oosten. Nou dat zit natuurlijk allemaal met elkaar in verband. Omdat het één lange, je zou, je zou kunnen zeggen dat het één lange lijn is hè. voor Amerika. Dat is Europa, Midden-Oosten en langzaam zeker ook richting eh, Zuidoost-Azië. Nou, als die Europese link wegvalt en die Midden-Oosten link wegvalt, dan zou ik als Amerikaans strategisch denker alleen maar denken: dat is fijn. Want ik heb, veel minder, ik heb veel minder vaste druk, zou je kunnen zeggen. Veel minder uh, historisch afgedwongen uh, beloftes die ik moet nakomen. Ja. Ik, heb, ik kan nu mijn handen weer vrijmaken en ik kan weer mijn... Militaire middelen. En daar zijn militaire strategen altijd heel blij mee. Ik kan mijn militaire middelen nu gaan afstemmen op de behoeften. En op de crisis zelf. In plaats van nu elke keer weer te moeten onderhandelen met die, al die Europese landen. Met de bondgenoten in Zuidoost-Azië. Ik kan nu zelf gaan kiezen. En dat, dat is een wezenlijke. Maar het Midden-Oosten zonder Amerikaanse. Ja, maar kijk, ja, maar... Nou, kijk nou naar prioriteiten. Hm? Ja? De eerste was altijd olie. Dus uh, bijvoorbeeld de, de, de golf. Oh, nou, gol bij de Eerste Golfoorlog de zeiden de Amerikanen ook. Hm dat het over hun eigen levensstijl uh, ging. He, Kuwait moest bevrijd worden, want het ging over Amerika zelf. Dat argument valt nu weg. Dus alles wat met energie te maken heeft, valt weg. Um, je zou kunnen zeggen... Uh, de mogelijke ontwikkeling van een atoomwapen in Iran... dat is nog wel lastig, dus daar maken ze zich nog wel druk over. Maar een probleem als het Israëlisch-Palestijnse uh, uh, conflict... He, waarvan iedereen zegt... nou zo'n president in zijn tweede termijn... die kan dus wat harder met zijn vuist op tafel slaan. Misschien gaat hij het nou wel oplossen. Mijn voorspelling is dat Obama en de nieuwe minister... van buitenlandse zaken, Kerry... daar opmerkelijk weinig belangstelling voor zullen hebben. Mm. Want er was heel lang de redenering... dat is de moeder van alle conflicten. Als dat niet wordt opgelost dan, vul maar in. En zo langzamerhand zeggen die strategen... Ja, de vraag is of dat wel waar is. Misschien is dat gewoon onzin. Nou ja, en is is het is gewoon buurruzie en ze vechten ja. het maar uit. Ja. Nou, het is wel interessant om te zien ook dat, dat tegenwoordig... de parallel tussen Israël en Taiwan ook steeds vaker getrokken wordt. Hè? Zo, zou Israël niet de status van Taiwan kunnen krijgen... waarbij Amerika eigenlijk, eigenlijk alleen maar zegt... Van, nou, jullie hoeven niet onmiddellijk uh, op heel veel directe militaire bijstand... Uh, meer te rekenen, we zullen met jullie handelen... we zullen jullie wapensystemen leveren, we zullen jullie uiteindelijk ook... Als het erop aankomt, strategisch verdedigen. Maar uh, en, en mocht Iran ooit Israël aanvallen, dan zal natuurlijk Amerika uh, reageren. Maar we zullen niet meer die hele nauwe band uh, met jullie hebben. Uh, je ziet ook langzaam zeker toch ook steeds meer Amerikaanse kritiek op, uh, op Israël. Ik dus ben ook heel benieuwd wat er gebeurt als Kerry inderdaad uh, zo meteen minister van Buitenlandse Zaken wordt. Of niet die twee oplossing weer meer benadrukt zal worden als een oplossing op bijvoorbeeld vijf of tienjarige termijn. Dat zou me helemaal niks verbazen. Ja, een andere regionale macht in het Midden-Oosten is inmiddels Turkije. Ja. Uh, Turkije heeft nu weer gezegd van toch met de Koerden te willen praten. Ze zijn uh, in gesprek met de PKK. Um, ja, hoe moeten we dat zien? Uh, is dat een belangrijk gesprek, een belangrijk probleem dat ze moeten oplossen, Kees Ja. Heel, heel voorzichtig nog. Dus, ja. Er zijn nu natuurlijk vooral gesprekken met, uh, met Öcalan. Uh, het zijn we praktische uh, Die in de gevangenis zit? Precies. Die in de gevangenis zit ja. en nu. Uh, Uitgeleverd horen. door het Koninkrijk der Nederlanden. <laughs> ja, dat ja, ja. Waar Nederland bij betrokken was, ja. ja, ja, via, ja Kenia, Kenia, Nederland. daar ja. ja. nou, spelen we toch nog een beetje mee, uh, zouden we kunnen zeggen. Nee, ik denk dat wat je in, uh, in Turkije ziet, uh, een voorhistoricus ook een erg interessante ontwikkeling is. En dat is een land wat uh, eigenlijk zijn positie zoekt in een bepaalde regio. Die positie eigenlijk al zoekt sinds de Eerste Wereldoorlog... Hè, toen het de vorm kreeg die het uh, nu krijgt, Waardoor ook het Koerdische probleem is ontstaan. Omdat koerden toen over vijf uh, verschillende landen uh, verdeeld werden. En wat ik heel erg interessant vind de afgelopen jaren... is dat men toch in het zoeken naar die regionale positie in het, uh, het Midden-Oosten... eigenlijk weer terugkijkt naar het verleden. En toch weer meer terugkijkt naar uh, wat, wat als een mooi st daarmee? strategische diepte. Hè? Dat is een, een begrip wat. Noem, noem dat maar eens bij een, in het ministerie van, van buitenlandse zaken, het Turks ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar zegt het begrip uh, strategische diepte heel veel. Omdat dat natuurlijk datgene was wat ze in het Ottomaanse Rijk voor de Eerste Wereldoorlog hadden. En die diepte bedoelen ze dan eigenlijk mee het Midden-Oosten in het algemeen. En ook een stuk van Noord-Afrika. Ja. En het lijkt er toch op dat men aan het verschuiven is van die wat meer. Uh, ja, als positie tussen Westen en Oost... dat men toch meer de rol van regionale grootmacht wil spelen... in het Midden-Oosten. Dus ja, meer naar het Oosten. Ze hebben een ideale op. positie. Want Turkije heeft in beginsel relaties met iedereen en alles in ja, de regio. Ja, maar ze hebben ook het een politiek. Nul no problemen. Het probleem, nee, Het probleem is, naar mijn idee, dat Erdogan, de premier... niet sterk genoeg is om die rol te spelen die hij eigenlijk zou willen spelen. Een voorbeeld. Uh, hij heeft geprobeerd te bemiddelen toen het Syrië-drama begon... en toen is uh, zijn minister van Buitenlandse Zaken die is, uh, die is, uh, uh, uh, afgepoeierd. Mm. En toen, toen is hij driftig geworden... en heeft onmiddellijk de relaties met Assad verbroken. Dat is jammer. Hetzelfde is gebeurd. Hij onderhandelde tussen Syrië en Israël. Eh? En dat liep ja. heel goed over de Golan-hoogvlakte en een vredesverdrag. En toen met dat Marmara-incident, dat Gaza-incident... toen knalde hij ook van woede. Ja. Dus het is, Erdogan is eigenlijk... Die, die, die, die is te driftig om de rol te spelen... die Turkije ideaal kan en ook moet spelen in die regio. En Gül, de president, is dan degene die af en toe nog op de rem trapt... en het allemaal weer een beetje gladstrijdt. En een hele goede minister van Buitenlandse Zaken ook, hè? En ze hebben een uitstekende minister van ja. Buitenlandse Zaken. Maar het is inderdaad een, een regionale macht worden. En wat die Koerden betreft... heel lang was de, de vrees van de Turken... er komt een onafhankelijk Koerdistan in Noord-Irak... Maar dat willen die Koerden in Noord-Irak zelf helemaal niet. Die willen alleen de autonomie bewaren die ze hebben. En volgens mij is wat er nu gebeurt, daar zit een heel groot deel van die PKK op het ogenblik. Dus de Turken doen regelmatig invallen in Noord-Irak om daar de zaak schoon te vegen. Ja. En waar ze met Ocean over willen onderhandelen, denk ik, is een, een deal waarbij Ocean zegt: die, die nationale ambitie die laten wij formeel vallen. Op voorwaarde dat jullie ons de autonomie geven in de gebieden waar wij die autonomie al hebben. En dan kunnen wij heel vredig met elkaar doorleven. En dat is een hele gezonde, uh, uh, uh, propere gedachte. Maar, met kan, kans. maar die kan, is alleen maar opgekomen. Want tot nu toe uh, uh, was de confrontatie de tactiek. Uh -huh, uh -huh. Die is dus eigenlijk mislukt. Uh -huh. Dus nu maar weer praten. Christelij. Ja, kijk, want militair je... valt het niet te winnen. Uh, nee, Turkije, Turkije heeft hier in principe niks bij te winnen. Uh, het, het, heeft, het kan eigenlijk geen kant op uh, wat dat betreft. Er kan de NAVO er niet echt meer bij betrekken... omdat de NAVO zelf dat niet wil. Uh, die die uh, no-fly zone ziet er eigenlijk al niet in, hè, in Noord-Syrië. Dus de, de militaire kaart kan Turkije al niet heel makkelijk uitspelen. Het heeft al moeite genoeg om überhaupt uh, de guerrilla tegen de PKK te voeren. Uh, winnen kan het ze eigenlijk ook al niet. Dus die, bedoel, die militaire optie is volgens mij voor Turkije eigenlijk uh, uitgesloten. Dan blijft de diplomatieke optie over. En daar speelt een probleem, we hadden het er net al even over... is dat ze weliswaar een hele goede minister van buitenlandse zaken hebben maar dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf niet zo heel erg goed is. Uh, niet zo goed is. Het is een heel stagge organisatie uh, die heel erg strak vanuit uh, de hoofdstad uh, geleid wordt. Ik denk eerlijk gezegd niet dat ze de professionele flexibiliteit hebben... om, om heel erg goed in te spelen, los van, van de kennis en de mankracht om, uh, om dat allemaal te doen. Ja, uh, en... Uh... De, het koerdenprobleem moeten ze oplossen, willen ze regionaal überhaupt een, een rol kunnen spelen? Ja, kijk, ben, Bernard noemde het uh, net zelf ook al, het, het beleid van geen ruzie hebben met je buren. Geen problemen hebben met je buren is natuurlijk gebouwd op drijfstand. Is, is stel dat landen hun buitenlands beleid zouden baseren op de gedachte dat ze met niemand ruzie willen hebben. Nou, er zijn weinig staten die dan een goed buitenlands uh, beleid kunnen voeren. Dus dat zal, dat zal niet gaan gebeuren, denk ah, okay. ik. Oké, even nog uh, als laatste. Welke problemen uh, moeten we in de gaten houden voor 2013? Waar gaan grote veranderingen plaatsvinden? Bernard Hammelburg. Um, in Latijns-Amerika, in gunstige zin. In, in Argentinië gaat het nu even beroerd, maar dat, is, dat zijn volgens mij gigantische opkomende landen... waar we heel weinig aandacht aan besteden om de een of andere reden. Um, de landen in het voormalige Indochina, die groeien tegen de klip op. Ja, je gaat niet de hele wereld nee, nog, maar. Je zegt, Nee, ja. maar ik begin met de positieve dingen. Het was niet okay. voor niets dat Obama op 6 november werd gekozen en op 8 november bekendmaakte dat het eerste land dat hij zou bezoeken Myanmar was. Dat is een ja, signaal. Absoluut. Dus ja. onze belangstelling gaat uh, kantelen. Dan de gevaren. Uh, Iran blijft een lastige kwestie. Maar mijn indruk is dat Iran nu zo de water aan de lippen staat... dat ze uiteindelijk diplomatiek toch ook eruit willen komen. Dat zou en afzien van die bom? Ja, volgens mij willen ze die bom niet hebben. Ze willen ja. de kennis hebben om de bom te de kunnen maken. Schroeg, dat is wat ja, ik ja. steeds voel ja, ja. als ik met Iraniërs Iran, over praat. Iran, nog een gevaar voor 2013? Heel kort. Um, Afghanistan, daar gaan we weg zo'n Af beetje. Af Afghanistan, daar gaan we weg. Maar dat heeft ook een voordeel, want dat scheelt 350 miljoen dollar per dag... Op de, aan de Amerikaanse kostenkant. Hmm. Dus dat is voornamelijk winst. Um, en, en misschien, kijk... Al die, al, die plekken, al, <laughs> al die zwakke plekken, al die zwakke plekken, zoals Mali en Jemen, al die plekken die zwak zijn en waar groepen als Al-Qaeda zich vestigen, dat is en blijft een probleem. Maar het is ook zo dat uh, laten we zeggen, dingen als terrorisme is net als zoiets met de georganiseerde misdaad. Je krijgt het nooit helemaal weg. Oh, je er moet maar een de in, in, ja. Ja, ja, ook de strijd nooit opgeven. Ik had ook Heel Afghanistan ja. willen noemen om één bijzondere reden. De parallel met de jaren negentig dringt, dringt zich op. In midden jaren negentig zien we dat door Sabrenica en Rwanda... de genocide uh, er, een, er een enorme domper komt voor wat de rol van de VN betreft. Dat zie je ja. nu volgens mij weer met Afghanistan. Ik denk dat Afghanistan en de verkiezingen zullen dat dus ook weer doen... ons met de neus op de feiten drukken... dat de maakbaarheid van de buitenlandse maatschappij heel klein is. Dat, ja. dat zal iets uh, waar ik naar zal gaan kijken de komende jaren in ieder geval. Oké, okay, en naast Afghanistan nog een ander... Nou, ja, wat ik zelf zeg, de ontwikkelingen in Turkije vind ik uh, erg interessant. Uh, omdat dat een land is wat als het ware zichzelf aan het, uh, aan het uitvinden is opnieuw. In historisch opzicht. En ik ben heel benieuwd hoe dat er over vijf jaar uh, zal uitzien. Goed, hartelijk dank. Uh... Bernhard Hammelburg, uh, u bent buitenlandcommentator van radiozender BNR... en militair historicus Chris Klep. Dit was Villa VPRO voor vandaag. Morgen weer een nieuwe villa, zoals u van ons gewend bent. Wij gaan straks naar de collega's van het Radio 1-journaal. Luisteren Tim Overdiek. Wat uh, hebben jullie? Nou, Rick, je zou niet zeggen dat het uh, 2 januari is. Kijk het naar ons draaiboek, want we hebben veel, heel veel zelfs. Ik, uh, ik zou het een aangename nieuwsmiddag willen noemen. Dan kan ik nu gaan uh, oplepelen het lijstje met al die onderwerpen. Dat ga ik lekker niet doen. Ik zou zeggen, blijf luisteren, dan gaan we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 Organisatie die in Saoedi-Arabië is gevestigd... vindt dat moslims zich niet moeten laten provoceren door de strip. Dat waren de hoofdpunten. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. Een nieuwe aangifte tegen de Argentijnse schoonvader van prins Willem-Alexander. Jorge Zurgieta, Maxima's vader, zou wel degelijk op de hoogte zijn geweest van verdwijningen op zijn landbouwdepartement. tijdens de dictatuur onder Videla. Diverse betrokkenen vertellen vanmiddag hun verhaal. Goed nieuws over de economie. Daarvoor gaan we wel naar Duitsland. Lichtpuntjes op de arbeidsmarkt. Onze correspondent bericht. En Aart-Jan de Geus, tegenwoordig werkzaam in Duitsland, komt erover vertellen. Regelmatig zijn we ook deze middag in Heerenveen voor. Skate-offs en mass-starts. Daar hebben het dus over schaatsen. Wereldbekkenwedstrijden op het ijs van TIAF. Ook dat het nieuws, dit NOS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen ergens in een weiland vanmiddag... waar een trein tot stilstand kwam te staan. Brand in een trein tussen Breukelen en Apkouden vanmiddag. Geen alledaagse gebeurtenis, gelukkig maar. De ongeveer 90 treinreizigers verlieten de trein ongedeerd. Drie jongens werden aangehouden. Onder de reizigers Bas de Meijer. Goedemiddag. Goedemiddag. In een trein die om 28 minuten over 1 uit Utrecht was vertrokken. Wat gebeurde er? Uh, ja, op een gegeven moment stond de trein stil. En toen uh, werd het omgeroepen... Dat ze eigenlijk gingen kijken. Ik had het niet heel goed gehoord, want ik had de muziek op. En uh, toen begon het te stinken en ik keek achterom en uh, ik zag rook uit de trein komen. Rook van achter? En u zag dat al voor in de trein? Ik, ik zat vrij voor in de trein, ja. ja. Waar, waar, waar leidde dat toe? Mensen die naar voren liepen? Ja, ja mensen liepen rustig naar voren. Het was helemaal geen paniek in de trein ook. Iedereen liep gewoon heel rustig naar voren. En dat... Daardoor ging ik eigenlijk achterom kijken ook door het raam heen en toen zag ik in één keer een rook in de trein komen. Toen had ik wel heel snel door van dit is geen, uh, dit is geen rem die in brand staan, maar het is gewoon echt wel een echte brand. En toen was de trein ook al tot stilstand gekomen? Ja, ja, ja ik stond wel even stil in het weiland, ja. Die heeft denk ik twee, drie minuten geduurd. Uh, en toen, uh, toen zag ik het. En hoe ging die evacuatie? Uh, heel rustig, iedereen werd op zich, uh, wist niet eigenlijk dat de brand was, was, was hij omgeroepen of zo? Uh, ben ik gewoon allemaal naar voren gedirigeerd. Een conducteur liep aan de buitenkant van de trein iedereen naar voren te, te manoeuvreren. Er werd, te verteld, er werd niet verteld wat er aan de hand was? Nou, in het begin uh, werd over dat er was iets aan de hand. Wat? Weet ik niet precies. Uh, niet dat er brand was in ieder geval. Maar dan zouden kijken langs een spoor. En uh, op een gegeven moment werd iedereen naar voren gedirigeerd. En de mensen die naar voren kwamen lopen, wisten ook niet precies wat er aan de hand was. Alleen dat het erg stonk. En dat er ook ik op een gegeven moment ook. Ik waar ook op een ston, moment, waar uh, stonk het naar? Plastic. plastic. Ja, heel erg plastic kreeg wist ik ook al van, het zijn geen remmen, zeg maar die ruiken echt heel anders. Ja, en vervolgens belandde je met z'n allen in een weiland en dan zie je die brand. Hoe groot was die? Uh, de vlammen sloegen wel uit de trein. Uh, dus ik, het was wel een, een, een uh, ja, ik vind het wel een serieuze brand, uh, zeg maar. Uh, dus het was wel, uh, ja, heel veel rookontwikkeling ook. Uh, ja, dus, ja, dus het was echt wel een, een aardige brand, uh, vond ik. En toen we even verder op, even, uh, verder geëvacueerd waren naar de, naar de weg, uh, toen... Uh, dus ik ook echt het compartiment in de brand staan, de wc-compartiment. En was, daar, was het makkelijk voor de brandweer om erbij te komen, de brand te bedwingen? Het was best lastig, want er zit een weiland tussen die heel erg was en een sloot. Dus zit echt tussen de A2 en de Amsterdam rijnkanaal in. Dat zat het trein vast. Dus de brandweer moet wel eventjes wat horden overnemen om erbij te komen, zeg maar. Ja, er zijn drie jongens aangehouden? Ja, dus dat heb ik ook gezien, ja. Wat gebeurde er? Uh, nou, ik zag ze... Ik was toen vanuit de, de trainer kijken. Toen en ik achterom, zag ik een keer achterom... ik zag de drie jongens door de putje tegen de plantenvraag gezet worden. En die werden toen uh, aangehouden en meegenomen. En dat ging ook heel rustig. Ja. Iets, en, iets bekend geworden over de oorzaak? Wat, wat uh, deze drie jongens nee, mogen erbij... Nee, nee, dat niet. Ik, uh, er schijnt een, een knal gehoord te zijn. Uh, heb ik niet zelf gehoord, En ik zat te ver voorin. Maar ik heb van meerdere mensen gehoord uit de trein... dat, uh, dat ze wel een knal hebben gehoord. En ik vermoed... en uh, zeg, zeggen, het blijft echt een vermoeden... dat het... Uh, uh, waarschijnlijk vuurwerk is geweest. Of uh, ja, misschien, als we aardig ook hebben. Maar ik denk vuurwerk, gezien de tijd van het jaar. Gaat de politie verder uitzoeken, inderdaad. Ja. 2 januari. Bas de Meijer in de trein die vanmiddag tot stilte kwam. Tegen Sprand. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Nabestaanden van slachtoffers van de dictatuur in Argentinië... hebben aangifte gedaan tegen Jorge Zurgieta, de vader van prinses Maxima. Er zou nieuw bewijs zijn dat hij in zijn periode als minister van Landbouw... betrokken was bij verdwijningen. Advocaat Joran Sluiter, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, kunt u ons vertellen wat er in Argentinië vandaag uh, voor Nieuws op Buiten is gekomen... over deze nieuwe zaak? Nou, ik weet ook niet heel veel meer dan uh, uit de persberichten uh, naar voren komt. Het uh, is dus natuurlijk... Uh... Uh, goed nieuws, dat er in uh, Argentinië nu ook uh, serieus aandacht is voor uh, het onderzoek naar de heer Zorgeta. Um, maar wat precies de basis is en uh, uh, wat het bewijs uh, uh, en, en wat dan precies de aanklachten zullen zijn, dat, dat weet ik ook nog niet. Uh. Want het zou gaan om nieuwe verklaringen van slachtoffers en nabestaanden. overlevenden en nabestaanden van mensen die zijn verdwenen. He, hebt u enig zicht op wat voor verklaringen, wat voor bewijs dat dat precies zou kunnen zijn? Nou, het zou natuurlijk uh, ook kunnen zijn van wat uh, het onderzoek dat de heer Karskens heeft gedaan... ...dat hij in november uh, in een rapportage van 1Vandaag uh, ook naar buiten is gekomen. Uh, het het zou die verklaring kunnen zijn, maar het zouden ook uh, die verklaring ...plus nog weer andere verklaringen uh, kunnen zijn. Uh, dat weten we op dit moment niet. Uh, het is wel zo dat in Argentinië het onderzoek altijd gericht is op uh, een concrete betrokkenheid, een concrete kennis van een gedwongen verdwijning, terwijl wij in Nederland met onze aangifte eigenlijk hebben gezegd uh, ook het, uh, het uh, verantwoordelijk zijn voor het beleid van gedwongen verdwijningen als uh, lid van de regering zou eigenlijk ook al voldoende moeten zijn voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Ja, want dit zou een nieuwe wending geven aan, uh, aan, de, aan de, even, de mogelijke rol van surregerte. Um, ja, nou het is wel, kijk in Argentinië gebeurt wel van alles. Uh, en uh, bijvoorbeeld advocaat Jan die is uh, uh, bezig met meerdere aangrippen, is heel actief betrokken bij het verantwoordelijk houden van uh, leden van de regering en leden van de militaire junta voor uh, de verdwijningen in, uh, uh, tijdens het Fidela-regime. Uh, en uh, het ziet er naar uit dat men uh, nu ook uh, aankomt bij de, de leden van de regering. Men heeft natuurlijk uh, dus al het proces van Fidela zelf geweest, maar ook. Uh, van de minister van, uh, van Economische Zaken. Dat is eigenlijk uh, de directe baas van Zorg Jeta. En ik, ik denk dat we misschien nu ook in Argentinië in, uh, in een nieuwe fase beland zijn: dat daar ook steeds meer uh, aandacht is voor leden van de regering. En wat betekent dat dan als het in Argentinië wordt opgepakt voor de aangifte hier in Nederland voor uw zaak? Nou, uh, onze aangifte daar, daar hebben we een negatieve reactie op ontvangen. Um, we beraden ons nog steeds op uh, een vervolg op die aangifte. En dat zou kunnen zijn, uh, het zijn nieuwe aangifte met uh, de verklaringen ook uh, die de heer Kaskens uh, in het programma van van Vandaag naar voren heeft ge uh, gebracht. Of ook uh, een, een gang naar het gerechtshof uh, voor een, uh, een opdracht tot vervolging aan het openbaar ministerie. Uh, maar dat zullen we, er ontstaat nu natuurlijk wel een nieuwe situatie. Want de noodzaak uh, om hier ja, uh, in Nederland ja. juridisch uh, stappen te ondernemen uh, lijkt wat minder te worden. Inderdaad, dus we, gaan, we zullen ook met cliënten die we nog niet hebben kunnen spreken opnieuw overleg voeren uh, wat, wat nu te doen. Uh, het centrale punt is altijd geweest dat er serieus strafrechtelijk onderzoek naar de heer Zorogeta uh, plaats zal vinden. En of dat nou hier zou gebeuren of in Argentinië, um, dat, we, dat uh, zal dan op zich niet veel uithoeven te maken. Um, dus, maar we zullen natuurlijk wel uh, wat er in Argentinië gaat gebeuren dan... Uh, uh, nauwgezet volgen. En als het daar op een of andere manier uh, niet zou kunnen... of niet verder zou kunnen gaan... dan kan er ook nog altijd dan een rol zijn voor de Nederlandse justitie. Ja, denkt u dat de Nederlandse justitie op deze manier ook... Uh, meer onder druk zou komen te staan... nu in Argentinië uh, deze, deze zaken duurwende krijgt? Nou, het roept, het roept wel vragen op, want uh, het openbaar ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat er uh, onvoldoende bewijs zou zijn. Het blijkt nu dat men uh, in Argentinië, ziet het er naar uit dat men daar toch inmiddels ook anders over denkt. En dan vraag je toch af uh, waarom er niet uh, overleg is geweest met Argentinië. Uh, waarom er ook niet zelf een, een, een uh, strafrechtelijk onderzoek uh, gedaan of in ieder geval het begin daarmee is gemaakt... Um, en uh, ja, het blijkt nu dat uh, serieus journalist journalistiek onderzoek van de heer Karskens al een heleboel oplevert. Ja. Dus kun je nagaan wat het Openbaar Ministerie had kunnen doen, eventueel in Argentinië. Het wacht in ieder geval op dat nieuwe bewijsmateriaal, kijken waar dat toe leidt in Argentinië. Advocaat Joran ja. Sluiter, ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Goedemiddag. Na vijf uur spreken we met Alejandra Slutsky. hier vader verdween in Argentinië. en die hier ook om die reden een aangifte heeft ingediend tegen Zorgieta. In de wordt zometeen het Nederlands kampioenschappen massstart, massastart verreden. Sebastian Timmerman, leg eens even uit. Een NK massastart. Ja, dat is een uh, onderdeel dat nog relatief nieuw is. Uh, sinds vorig seizoen bij de Wereldbekers. Het is eigenlijk een mini-marathon. De vrouwen rijden 15 ronden. ...komt neer op ja, iets minder dan 6 kilometer. Want ze gaan natuurlijk niet wisselen van de binnen- naar de buitenbaan. Ze rijden continu aan de binnenkant. Maar ongeveer 6 kilometer, laten we het maar afronden. De mannen 20 ronden. Daar zijn ook nog eens een aantal tussensprints... ...waar punten uh, bij te uh, verdienen zijn. Maar uh, degene die uiteindelijk na die 15 ronden bij de vrouwen... ...en 20 ronden bij de man als eerste over de streep komt... ...die uh, verdient zoveel punten dat hij altijd zeg maar, de andere rijders voorblijft. Dus wat dat betreft is de winnaar altijd duidelijk. Het is een uh, nieuw onderdeel, zei ik al wordt internationaal redelijk goed ontvangen. De wedstrijden die we gezien hebben bij de wereldbekerwedstrijden... tot dusver, waren redelijk goed gevuld... met niet alleen marathonrijders, maar ook rijders van de lange baan. Maar dat is vandaag bij dit eerste NK hier in Ereveen wel anders. Het is namelijk een onderdeel dat bedoeld is... Waar, uh, om uh, de marathonrijders en de lange baanrijders eigenlijk in één peloton samen te laten rijden. Maar als ik kijk naar de deelnemerslijsten bij de mannen en bij de vrouwen... dan is het eigenlijk zoeken, zoeken, zoeken naar de echte lange baanspecialisten. Bij de vrouwen heb ik er eentje weten te vinden, Kalijn Achtereekte. En bij de mannen, ja, Bob de Jong doet mee, maar die heeft ook al wel marathons gereden in zijn carrière. Tetjan Bloemen en Frank Hermans, dat is dan eigenlijk de enige echte lange baanspecialist... die uh, het ijs opgaat tussen de marathoncracks. Maar ja, er is al een Nederlands titel voor het eerst mee te verdienen vandaag. Hoe laat is startsignaal? Uh, ze starten om 20 over 5 bij uh, de wedstrijd voor de vrouwen. Rond kwart voor zes starten daarna de mannen hier in Tijolf dat nog behoorlijk leeg is. Hopelijk komt er nog iets meer publiek op af dan dat nu het het geval is. Nadat we eerder vandaag trouwens ook selectiewedstrijden zagen op de 1500 meter. Dat gaat dan weer op de lange baan voor World Cup tickets. Uitslag daar nog even meegeven. Diana Valkenburg en Linda de Vries pakten de tickets bij de vrouwen. Derde ticket gaat of naar Marije Joling of Irene Wust die er niet bij was. Die is namelijk ziek. Bij de mannen Mark Tijtert en Stefan Groothuis nadat ze deel 1 van het seizoen miste. kwalificeerden zij zich wel voor het internationale deel 2 van het seizoen en de derde ticket. Ticket op de 1500 meter ging naar Sven Kramer. Maar zij doen allemaal niet mee bij dat was start straks. En wie er niet bij is zijn, Heerenveen, die zet de radio maar uit... want wij komen we gewoon bij je terug straks. Sebastian Timmerman, dankjewel, daar wel, Haren Negen mensen die zich met oud en nieuw hebben misdragen... moesten meteen aan de bak. Dat heet snelrecht of zelfs supersnelrecht. Verslaggever Roel Paal was erbij toen ze in Breda... straten en plantsoenen moesten schoonmaken. Handschoen aan, geel hesje aan, blauwe plastic zak... en nu aan de slag. Ja... Op 2 januari. Ja, dat klopt. Het begon op oudejaarsavond. Ja, we waren in de Efteling. Toen uh, uh, hadden we wat op. En toen zaten we in een winkeltje. En ik pakte een sprookjesboek. Toen uh, zijn we weer uitgelopen uit de winkel. Maar ik had het sprookjesboek nog in mijn hand. En toen, uh, nou, het was zo snel dat uh, binnen noodhuis stond in een, keer een paar keer naast ons. En moesten we mee. We gaan even die kant op. Daar is een uh, kinderspeeltuin. En daar gaan we eventjes uh, de boel opruimen. Ja, we hebben ook scheppen bij je, als goed is. De ploeg taakgestraften is nu bezig met het schoonmaken van een speelterreintje. Ik zak hier maar even staan. Uh, ik heb nog nieuwe bij me. Bewoonsters hangen uit de ramen van de flat en kijken goedkeurend toe hoe hun portiekjes ook even worden schoongemaakt. Ik kan het zelf allemaal zelf doen. Deze mevrouw is heel blij met u.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 U moest zelf gisteren ook aan, uh, aan de bak, hè, op 1 januari? Ja, er moesten uh, ZSM-zaken waren er... Uh, Zo spoedig mogelijk? Zo spoedig mogelijk, ja. ja. Ja, dat klopt. Wat kwam er aan uw bureau? Nou, we hebben negen mensen gehoord die in de cel zaten in Tilburg. Gearresteerd tijdens Oud en Nieuw. Uh, een aantal uh, personen die hadden twintig uur gekregen... voor het beledigen van een ambtenarenfunctie... Mm -hmm. Uh, er was er eentje met een beetje huishoudelijk geweld. Uh, die mocht zijn kinderen niet zien. Openbare dronkenschap? Nou, er was er wel eentje bij die. Uh, die uh, onder invloed van alcohol en drugs. Uh, een beetje te vrijpostig uh, geworden was. En uh, die hebben ze ook opgepakt, ja. Heb je we nog straatvuil gegooid? je niet even op de straat. Wij worden meegenomen, overgedragen aan de politie. En uh, het zijn we 13 uur in de cel gezeten. Hebben we heel leuk gehad. En, uh, 20 uur taakstraf. Het is wel Balen dat zomers lopen, maar ja, het is even niet anders. Het is uh, een beetje, beetje dommer geweest van ons. Ook, ook als je gedronken hebt, altijd je te behouden. Hans Ruiter, u bent werkmeester van de reclassering en u begeleidt deze ploeg mensen. Er wordt vaak een beetje smalend gedaan over taakstraf. Hè? Mensen die in het zonnetje een beetje papiertjes zitten te prikken. Maar hoe kijkt u daar tegenaan? Veel mensen denken inderdaad van het valt allemaal wel mee met die werkstraf. Het is allemaal maar een makje. Maar... In de praktijk is het niet zo makkelijk. Eh, mensen hebben vaak een, uh, een baan, moeten daarvoor vrij gaan nemen. Mm -hmm. eh, uh, het bedrijf waar ze werken, uh, dat is er vaak niet blij mee natuurlijk. Is dat ook wel eens een reden voor ontslag? Ja, ik heb het uh, meegemaakt dat iemand die moest nog twee uur van een behoorlijke straf. En een collega die had het gemeld bij zijn baas dat uh, die de betreffende persoon een werkstraf had. En die jongen is op staande voet ontslagen. Opnieuw gesjoemel met orgaantransplantaties in Duitsland. Wat betekent dat voor de situatie in Nederland? Dat hoort u zo. Op de weg is het deze vakantietijd. Heerlijk rustig, geen files. Op het spoor loopt ook alles rustig. Nou ja, alles. Behalve treinverkeer tussen Utrecht en Schiphol. Dat is nog steeds verstoord door dat brandje in een trein op dat traject vanmiddag. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. In Duitsland is opnieuw gefraudeerd met orgaantransplantaties. Ditmaal in een ziekenhuis in Leipzig. Aan de telefoon Bernadette de directeur van de Nederlandse Transplantatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Afgelopen zomer was in het ziekenhuis van Göttingen en Regensburg... ook al ontdekt dat er met de wachtlijsten werd gesjoemeld. Nu dus weer. Schrikt u daarvan? Nou, het is natuurlijk ontzettend vervelend. Maar het is wel eigenlijk het feit dat... doordat er van de zomer dit soort incidenten hebben plaatsgevonden in Duitsland... Eh, de overheid in Duitsland daar heel hard op is ingegaan... hele strenge maatregelen heeft genomen en acties... En daardoor is eigenlijk dit incident in Leipzig aan het licht gekomen. In het... feite is het een soort nasleep van de incidenten in de zomer. Of is het patroon, een tweede incident, wat wordt ontdekt? Nou, uh, kijk, dat zou zomaar kunnen zijn, maar dat uh, heeft de Duitse overheid ook heel serieus genomen. En daardoor is allerlei maatregelen genomen, onder andere het uitvoeren van hele strenge audits in de ziekenhuizen. En daar is aan het licht gekomen dat in Leipzig inderdaad ook de problematiek en de fraude die in de andere ziekenhuizen is geconstateerd... daar ook is geconstateerd. Want maar de beston... maatregelen zijn er dus juist op gericht... om dit soort dingen aan het licht te brengen... en natuurlijk uiteindelijk om te voorkomen. Ja, want waar bestond de fraude dan precies uit? Nou, in feite werden de patiëntendossiers in zoverre aangepast... tussen haakjes dat uh, het leek of de patiënt zieker was, waardoor ze meer punten krijgen... en waardoor er dus eerder een aanmerking zouden kunnen komen voor een uh, lever in dit geval. En dan kregen de mensen bij dat ziekenhuis uh, voor betaald? Nou, hoe dat precies is gegaan, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende motieven voor, maar dat zou een motief kunnen zijn. De vraag is natuurlijk of zo'n fraude op deze manier hier in Nederland ook kan gebeuren. Ja, die kans is uiterst klein. In Nederland zijn het sowieso zo maar acht centra waar transplantaties worden verricht... De transplantatie wordt ook altijd verricht in een, in een groot team van artsen. Dus de controle en sociale controle is erg groot. Uh, desalniettemin hebben we ook in Nederland natuurlijk naar aanleiding van deze incident in Duitsland gekeken of onze processen uh, goed zijn. En samen met uh, de transportatieartsen in Nederland hebben we ook gekeken of er nog extra acties kunnen worden ondernomen om dit in ieder geval te kunnen voorkomen. Onder andere door bijvoorbeeld ook audits te gaan uitvoeren. En dit hebben we wel met elkaar afgesproken. Dus in 2013 gaan we in de academische ziekenhuizen, waar patiënten in aanmerking willen komen voor een transplantatie... en dus op de wachtlijst worden geplaatst, gekeken of de data inderdaad kloppen. Maar dat is zuiver een preventieve maatregel. Er is op dit moment geen enkele aanleiding om ervan uit te gaan dat het in Nederland ook gebeurt. Maar u noemt de kans uiterst klein. U sluit het daarmee niet uit? Nou, kijk, het feit als mensen frauderen... dat kun je natuurlijk nooit 100% uitsluiten. Het systeem in Nederland is goed. Uh, de, de sociale controle is, is buitengemeen groot. Maar als iemand echt wil frauderen in deze wereld... kan ik daar niet 100% mijn hand voor in het vuur steken. Waarom hebt u dan niet eerder een audit uit, uitgevoerd... en gaat dat pas komend jaar gebeuren, of dit jaar? Omdat er eigenlijk geen enkele aanleiding toe was. Omdat, ik, wat ik u zei, het systeem heel betrouwbaar en transparant is. In Nederland in Teams wordt gewerkt... Uh, er geen enkele prikkel is om dit te doen. Want voor een, voor een arts is elke patiënt die geholpen moet worden... natuurlijk even belangrijk. Dus er is geen prikkel om dat te doen. Uh, maar we kijken altijd natuurlijk verder. En als dit soort dingen gebeuren binnen eurotransplant... een systeem wat gebouwd is op vertrouwen... dan moet je natuurlijk toch met elkaar kijken. Van, kunnen we nog meer doen om dit soort zee, zaken te voorkomen en we hebben dat niet alleen in Nederland besproken, maar bijvoorbeeld ook met de andere eurotransplantland. Want eurotransplant is een, in een samenwerkingsverband wat al 45 jaar in hele goede manier met elkaar samenwerkt. Maar ook met die andere landen die daarin samenwerken hebben gekeken... wat gaan jullie dan ook doen in, in jullie landen... om toch nogmaals verder te controleren... en in ieder geval te voorkomen dat dit soort dingen nog kan gebeuren. Ja, naar aanleiding van deze nieuwe affaire... verschijnen in de Duitse media berichten... dat mensen dus simpelweg terughoudender worden... om hun organen uh, ter beschikking te stellen. Kan, kan deze fraude ook effect hebben op de orgaandonatie in Nederland? Ja, volgens nog niet, maar het is natuurlijk heel erg belangrijk dat, dat de, de Nederlandse bevolking het vertrouwen in het systeem blijft behouden. daarom doen we er ook alles aan om dat vertrouwen ook te waarborgen... en uh, om het systeem uh, transparant, open en eerlijk te hebben. Want mensen staan natuurlijk om niet een orgaan af met goede bedoelingen... voor een patiënt die het hardste nodig heeft. We hebben een enorme schaarste aan organen en daarom hebben we ook een heel ingewikkeld systeem gemaakt... om die organen die dan aan komen beschikbaar komen, zo goed mogelijk te verdelen... aan die patiënten die het hardste nodig hebben. En daar moet je als burger op kunnen vertrouwen. En ja. daar zijn wij voor, om dat vertrouwen te waarborgen, zoals ik al zei. Bernadette Haase, directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting. Ik dank u hartelijk. Iets, iets in het kort, dat lekkere liedje, Mr. Rock'n'Roll. Want we hebben Mr. Uh, Weersverwachting hier. Gerrit Hiefstra, het is uh, hier bijna vijf uur. Als we even naar de, zacht, de, zon, de zon kijken, mogen we die uitroepen tot winnaar van de dag? Ja, ik denk het wel. Voor uh, januari hebben we toch wel een dag met behoorlijk wat zonuren gehad. Uh, dus uh, je kunt wel zeggen dat het jaar uh, wat dat betreft niet verkeerd van start gaat. Aangenaam. Ja, best aangenaam. En ja. uh, dat blijft ook zo. Uh, de komende dagen, al is dat, dat geldt het eigenlijk niet voor morgen... Het is namelijk zo, er komt een uh, regengebied aan. Uh, dat zit al heel dichtbij, het westen van het land. En dat trekt vannacht over het land. Het uh, lost tegelijkertijd een beetje op. Dus we krijgen een beetje een weertype met wat motregen. Wat lichte regen, af en toe is het ook weer droog. Uh, en dat hebben we morgen ook. Dus morgen is het grijs weer. Uh, vooral in het zuiden van het land, af en toe van die motregen. En de temperatuur die is uh, opnieuw uh, erg hoog, met een graad of 10. Dus die zon die we vandaag hebben... Hadden, die hebben we morgen niet. Oké, okay, maar dus, want ik ben de dagen een beetje kwijt hoor. is van ja. woensdag hè? Uh, ja. Dus donderdag, naar nou, vrijdag is hier weer wel. Ja. Oké. Okay. Uh, want uh, die bewolking en die regen die trekken vrijdagochtend weg. En dan komen we uh, eigenlijk, ja, blijven we in de zachte lucht. Vrijdag is het overdag, het grootste deel van de dag, droog. Dat geldt ook voor zaterdag. En ook voor zondag. Dus we krijgen dan drie dagen achter elkaar met droog weer. We zitten eigenlijk onder de vleugels van een hoge drukgebied... wat ten zuiden van ons ligt. En daardoor, als de zon wat meewerkt... dan voelt het echt voorjaarsachtig aan... bij een maximumtemperatuur van een graad of 10. Het enige adertje onder het gras dat is dat er wat nevel of wat mist kan ontstaan. Dat nou. met de zon tegenvalt maar goed. He, uh, dat uh, nevel op de koop toe. Geert. Slag om de arm houden. Ja, dat is prima, maar ik, ik vind het prachtige weersverwachtings uh, voor, voor de komende dagen. Over volgende week hebben we het andere, andere keertje wel. Maar dit is aangenaam winter. Okay. Dank je. Grote koppen in de Duitse kranten. Ee kapot en, en de vuurda's Traumpaar. Het klemmerhuwelijk tussen Raphaël en Sylvie van der Vaart is voorbij. Beeld had de primeur. Intussen is het in Duitsland het nieuws van de dag. Ik wilde een fiets kopen. Rafa had me nu gevraagd. "Schat, doe en een fiets, dat is echt gevaarlijk. Samen op een tandem met aan de trekhaak een caravan. Zo zien ze Nederlanders graag in Duitsland: de koningen van de tweewieler en de sleurhut. Sylvie en Rafa al van de vaart. Pas drie maanden geleden in de show Wet een das. om een verloren weddenschap in te lossen. Drie maanden later weten we dat het ook toen al niet goed ging. Ze hebben gevochten voor hun relatie, maar de verschillen werden te groot. Zegt Sylvie vandaag in de Beeldzeitung. We hebben ons leider in der tijd Het was een schleichender proces dat niet af te halen was. We zijn uit elkaar gegroeid. Een redactrice spreekt haar stem na. Het was een sluipend proces. En ja, in de nieuwjaarsnacht ging het mis. Er waren tien vrienden te gast in hun nieuwe woning in Hamburg. Een woordenwisseling liep uit de hand. Rafael sloeg zijn vrouw tegen de grond. Dat was een grote domheid van mij. Ik ben een idioot. Het doet me zeer leid. Dat had niemals passieren durven. Heel stom van me, zegt hij tegen Beeld. Dat dat nooit mogen gebeuren. Maar het is niet meer te lijmen. Zag dan niemand het aankomen? vraagt de regionale omroep aan de verslaggever die voetbalclub HSV Hamburg volgt. Of komt dat ook voor u als HSV-kenner nu volledig verrassend? Ja, dus dat komt nu al überraschend. Uh, natuurlijk, hin en daar weer es het ook gerüchte geruchten gegeven over de toestand van de bij Van der vaart. Aber... Maar ja, de Van der Vaarts-watcher is verrast. Ze zorgde zelf natuurlijk voor een positief beeld in de media. Maar de stemming in Hamburg was ook erg goed. Rafael als reddende engel van HSV, waar hij van 2005 tot 2008 al speelde. Sinds afgelopen zomer was de hoop op hem gevestigd om de club uit het dal te trekken. En Sylvie als jurylid van Das Supertalent, de show bij RTL waarvoor ze ook voor de terugkeer naar Hamburg wekelijks heen en weer vloog. Een verlies daarom ook voor Hamburg. En dat is natuurlijk jetzt de HSV op gekomen. Dat is schon een verlust. De glamour is Hamburg nu kwijt. En misschien ook wel het sportieve succes. Hoewel Rafael gewoon doorgaat. Samen met HSV op trainingskamp in Abu Dhabi. Daar kan hij even uithuilen. En lezers van Twitter hadden het trouwens al kunnen weten. Twee dagen voor de fatale avond schreef Sylvie op Twitter misschien onbedoeld profetisch. Met je beste vrienden praten is soms de enige therapie die je nodig hebt. En chocolade helpt ook. En die kan ze misschien nu wel goed gebruiken. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus...